you see like everywhere 6,9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Prins Bernhard heeft twee dagen voor zijn dood gevraagd... om op 5 mei geen defilé meer te laten houden. Hij wilde dat er alleen een defilé zou zijn op Veteranendag, zijn verjaardag. De prins schreef dat in een briefje aan premier Balkenende. Dagblad de Gelderlander heeft publicatie van het briefje afgedwongen op de grond van de wet openbaarheid bestuur. Het schrijven van de prins was destijds reden het jaarlijkse defilé in Wageningen af te schaffen. Veteranenorganisaties hebben altijd getwijfeld aan het bestaan van de brief. Ze waren ervan overtuigd dat het afschaffen van het defilé in Wageningen nooit Bernards bedoeling kon zijn geweest. Honduras is per direct uit de Organisatie van Amerikaanse Staten gestapt. Het land zegt dat te hebben gedaan omdat de OAS na het afzetten van president Zelaya beledigende resoluties heeft aangenomen. De organisatie dreigde zelf al het lidmaatschap van Honduras op te schorten als Zelaya zijn functie niet terugkrijgt. Zelaya werd zondag door het leger het land uitgezet omdat hij via een referendum meer macht wilde krijgen. Hij heeft gezegd dat hij morgen teruggaat naar Honduras. Het Hondurese hooggerechtshof heeft gewaarschuwd dat Zelaya bij aankomst direct gearresteerd wordt. Justitie begint een onderzoek naar drugsbezit en drugshandel in een GGZ-kliniek in Rotterdam. In de Bouwman Kliniek wordt door patiënten gehandeld in de partydruk GHB. Eén patiënt is door het gebruik van GHB in coma geraakt en twee zijn er omwel geworden. Een toenemend aantal Nederlanders is verslaafd aan GHB. Het Trimbos Instituut zegt dat gebruikers onderschatten hoe verslavend de druk is en hoe snel je erdoor bewusteloos kunt raken. De Rotterdamse vishandel Schmid Zeevis is als beste uit de bus gekomen bij de jaarlijkse nationale haringtest van het AD. De Hollandse nieuwe van Schmid is gewoon perfect, zeggen de keurmeesters van het AD. Volgens de test is de nieuwe haring dit jaar van extreem goede kwaliteit. Wel wordt er gewaarschuwd dat hij door het hoge vetgehalte extra gevoelig is voor bederf. Het weer, periode met zon en het blijft droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 in Zandvoort Zandvoort heeft het en jij beleeft het oké okay, everybody Zee, Zandvoort en z de zomerhits ZFM dit is de zomer van ZFM met, met nu Cuba and shine. Time to get Goedemorgen, het toepakleefte op de radio is even na acht uur uit zonnig zandvoort. Het gebeurt hier allemaal, de straat is alweer schoongeveegd. En wat een lawaai, mijn oren zijn ook gelijk weer schoongetrild. Ja, <laughs> jij zet ook alle deuren open. Ja, het was wel even lekker, want het is hier wel een beetje benauwd. Het is hier een be bedoemd uh, zootje altijd. Maar dat bedoel, komt op... Het is niet goed voor de bacteriën en zo, al die warmte. Nee, dat ontwikkelt zich, voordat je het weet, hebben we een of andere enge virus... Uh... Hier rondhangen ja. in Zandvoort het gaat gebeuren in augustus, hè? Dan schijnt het Dan allemaal... gaat de griepgolf pieken. Niet de Mexicaanse. Ja, ja, wel. Ja? Ja, eind augustus wordt het al verwacht, de, de piekgolf. In plaats van in de herfst. En ze zeggen ook al dat het vaccin dat in oktober pas beschikbaar is, is dan voor iedereen te laat. Oh, dat klinkt hoog. Ja, ik denk ook echt van misschien moet ik toch nog maar die even vakantie boeken naar de Maladive of zo Even overleven. Ergens op een ander, in een ander land. Nou nee, gewoon geld opmaken. <laughs> nou, het is ook een beetje de dag naar dopingschandalen. Ja. Ja, gisteren weer die Duitse. Wat Duitse, was het ook een wielrenster? Een wielrenster 37. Ook nog politieagenten. Jawel. Bloeddoping. Maar dat wordt dan zo breed uitgemeten in de media. Vandaag hoorde we op Radio 1. Dat er eigenlijk alleen maar oneffenheden uh, zijn gevonden in uh, haar bloed. De bloed is regelmatig geprikt. En op verschillende punten de, ze, ze, is het een, uh, is geen een lechte, rechte lijn erin zit. Het is een onregelmatig beeld wat ze krijgen. Dan kan je ook ziek zijn. Dan kan je ook een of andere bloedziekte hebben. Maar het kan ook zijn dat je doping hebt. Dus het kan zijn dat je doping hebt gebruikt. Ik vind het zo... Daar gaan ze dan mee aan de haal. Je hebt doping gebruikt. Punt. Punt. Ja. En dat is het dan. En verder, Lance Armstrong die hoorde, vergissen minister van, wat was het? Nou, dopingschandalen, want ze hebben daar een speciale minister voor aangest aangesteld in Frankrijk. Ik die zegt van, Lance Armstrong, we gaan jou heel erg, heel erg, heel erg goed in de gaten houden. Dat, dat, dat een minister dat ook gewoon gaat zeggen. Ja. Dat vind ik. Dat kan toch helemaal niet? Dat is zo toch gênant? Ja. ja. En alleen Lens Armstrong. Ja, nee, die gaan we controleren. Ja, want daar hebben we zo'n pest hekel aan. Die heeft zeven keer gewonnen. We zijn er spuugzat van van die man. Laat ja. hem thuis blijven. Ik denk dat gewoon iemand anders ingehuurd is om stiekem bij hem wat spullen te eten te doen. En dat ze dan gelijk zeggen... Ha! Kip, ik heb je. Nou, als er wat gebeurt, dan, dat kan niet anders dan. Dan, ja. dan is het gewoon doorgestoken kaart. Nou, ik ja. wens hem heel veel succes, succes, want dat zal wel heel stoer zijn. Want die man is ook wel tegen de 40, want die straks nog voor de achtste keer wint. Ja, maar ah. hij, hij had toch die kanker overwonnen ook nog? Ja. Ja, precies. Het is een uber mens. Zeven keer gewonnen en nog zoveel keer van kanker gewonnen. Ja, nou, dan ben je inderdaad een uber mens. Maar Sheryl Crow, die heeft hij toch van zich af moeten laten glijden? Daar heeft hij een relatie mee gehad. Ja. En die zat natuurlijk, uh, ik weet niet of de vorige keer dat hij mee fietste, dat ze nog in die bus zat. Maar die zat, regelmatig was in de tourbus te vinden met de gitaar hoor. Ja, maar ja, op een gegeven moment, ja, houd het op. Dan is hij is ook dat saai, zo'n man die alleen maar op de fiets zit. Ja. Het train is. En dan zit er volgens mij daar beneden, is ook niet zoveel meer van over. Het is allemaal rauw ook. <lacht> Gewoon een beetje peper en zout erop. Ja. <lacht> zo Zomerse muziek op de zender. Jotie. Paying out for the summer. Goed to Barcelona. It's just my luck that you're not on my side. So what happens now? When... Ja, dan lig je op, je op je bed en denk je, wat gebeurt nu nog allemaal? Uh, dodgy en staying out for the summer. En uh, ja, dat was gisteren even anders, hè? Krijgen we nou nog zomer of over? niet? Ja, maar wij hebben hier een hebben zijn we nipt ontsnapt. Ja, ik heb ook in Alkmaar niks gemerkt. Terwijl ik lees vandaag op de kletskant van Nederland. Een echtpaar dat met z'n allen onder de parasol schuilt. Omdat het daar flink, uh, flink naar beneden kwam, uh, de regen. En ook waren hier en daar wat, uh, wat ontladingen, bliksemschichten. En een verkeeralarm. Verkeer -weer alarm. Ik had dus al zo van oh, ik neem gelijk vrij, ik ga naar huis. Ja? En toen ging ik en er gebeurde niks. Nee, mijn, mijn vrouw zat met de kinderen zat er bij het zwembad, een buitenzwembad. En dan kregen ze via de spiekersoor. Ik umm, uh, kan buiten naar binnen gaan binnen een half uur uh, krijgen we hele zware regen. Nou, die waren echt bang dat er paniek aanvallen zouden komen. Dat mensen, oh, snel die kleedhokjes. Uh, dus die waren het voor. Maar er gebeurde helemaal niets bij ons in Alkmaar. Nee. <laughs> dan sta je dan, zit je helemaal gebarricadeerd en zo, weet je, van die zandzakken voor de deur, ja. overstromingen. Maar, uh, niks! Niks! niks. Dus, nou ja, dat is ook wel weer mooi. en uh, uh, Pretpark Juliana Toren, wie is er niet geweest, die uh, had zelfs uh, blikseminslacht. <laughs> en ook een popfestival bij de Universiteit Campus in Enschede werd afgeblazen. En ik was gisteravond in de buurt van Ridderkerk moesten er ook weer stoelen kopen. Ja. Dat, dat dan schiet, spring je naar het. Ook stoelen kopen! En uh, daar hadden ze een ridderpop. En dat is oh, ik wel, wel, wel grap. Dus Zullen ze daar nou ook met Zullen ze even blijven hangen? Met, uh, met, nee, ik ben niet blijven hangen, want ik kon ze gauw niet vinden. Maar ik dacht, nou, dat klinkt wel leuk. Zullen ze nou echt met van die pakken aanlopen en zo, denk ik dan? Mijn ja, fancius ja, laat altijd een ja. beetje pol. Dat Misschien lijkt me wel zo grappig. zo'n middeleeuwse markt eromheen of zo, weet je Ja, niet? dat, uh, dat is natuurlijk met... wel heel leuk. En uh, nou ja, verder waren er, echt, uh, waren er wel hagelstenen zo groot als knikkers die naar beneden kwamen. Die ja. alle tent hebben beschadigd natuurlijk. Er is wel wat gebeurd. Het is allemaal heel wisselend in Nederland geweest. Dus, uh. Ja, ik heb, ik heb er ook weinig van meegekregen op de televisie en zo. Maar... Even druk, hè? Ja. Dus, hey, uh, gisteravond ook, waar heb je het gezien? Jamai, de vierde winnaar van Dancing with the Stars. Ach, zo. heb ik dat gemist. En ik vind, het, maar, ik vind het wel zo leuk. Want de vorige keer, de, de, niet de vorige keer specifiek, maar de vorige mannelijke winnaar was ja. Jim. En dit is Jamai. En ze oh. stonden samen in de finale van Idols. Uh, het allereerste begin. Vandaar dat ze ook hier musicals optreden. Omdat ze kunnen zingen, maar ze kunnen ook dansen. Ja, maar ik moet ook zeggen, die Jamai, hij is... Uh, hij is wel heel strak geworden door die 14 weken dansen. Ja, want hij had Bas, Bas best nog wel een beetje had ja, gezet. Ja, ja, maar hij, de, hij is nu, heeft nu echt een uh, afgetraind lichaam. Hij lijkt wel een beetje op jou nu. Oh, <laughs> dat is een compliment voor hem. Ja, nou. <laughs> nee, maar dat is wel leuk om te zien. Maar uh, ja, hij heeft er gewoon enorm veel uh, lol in. En uh, ik denk dat hij misschien nu ook wel uh, gespot gaat worden voor... Oh, hij kan misschien ook wel eens een keer meedoen met zo'n John Travolta-achtige dansshow uh, met zingen. Hij, wordt, hij komt er wel steeds stoerder uit, ja. ja. Vroeger met die bril op. Het was natuurlijk als je natuurlijk die beelden ja, terugkijkt. Dat was 16 of zo. Ja, dat is wel, ook waarom Wat ben je niet nou als jongen als je 16 bent? Dan moet je nog zo Ach, man worden. Ik was zo stoer toen ik 16 was. Ja, ook wel eens een keer een foto van je zien eigenlijk. Joe, jo, oei. Voor mij had ik nog een beetje van dat, uh, van dat nephaar onderaan mijn kin hangen. Weet je, dan denk ik, van, moet ik nou scheren of Zo'n flasje. Dat, dan denk ik, oh, als ik moet als ik ga scheren, krijg ik echt van die, van die baard Dat wil ik niet. Dat dus heb ik heel lang met zo'n klein. Zo nu is het hip, die Britpopartiesten hebben dat. Maar uh, toen was het niet hip om daarmee oh, te lopen. Oh, toen was je, echt, uh, was je niet populair. Zeker? Ik was niet zo populair, nee. nee. nee en dan weet en dat... je, en een beetje voor, zeker de jongens van die leeftijd, die ruiken zo sterk. Ach, ach, ik had echt altijd ruimte overal. <laughs> ik hoefde nooit echt van jongens jullie aan de kant gaan. Nee hoor, er kwam komen. Ik die een reclame van die man met die oogjes. Ach, die vind ik zo naar Maar uiteindelijk, na een paar jaar, toen nog dacht van En nu ga ik scheren, meteen twee weekend daarna paar, bovenop. Deo, nou gelijk al die vrouwen. Deo, in, aan. deo in een derde oksel. Denk, kan ik denk, ik kan ook geen kinderen meer krijgen. Nou, helaas, dat is wel gebeurd. Nee, zonder gek. <laughs> het is kwart over acht. Toepak leeft op Radio 46-jarige automobilist uit de Gelderse Lunteren... is gisterochtend met zijn auto tegen een boom gebotst. Nou, hebben we hebben ook nog groot nieuws. Hoe kwam dat? Het kwam dat hij namelijk een niesbuik kreeg. De man verklaarde dat hij tijdens de niesbuik de macht over het stuur verloor. En van de weggevraagde en tegen de bom knalt. Zoiets, dat wil ook in de krant hebben. Dan bel je de telegraaf en zeg maar, nou weet je wat mij overkomen is? Zijn naam staat er niet bij. Dat vind ik nog wel erg. Dat, dat is ik een beetje jammer. Dat vind ik laf. Ik heb uh, hier een vliegtuig. Die ging... Uh... Van de stad Charlotte naar Los Angeles in Amerika. Amerika nou, ja. is Amerika's natuurlijk flink groot. En toen begon een 50-jarige passagier begon te strippen. Twee mannen, agenten die toevallig aan boord waren, hebben de man aangehouden. En het vliegtuig maakte erop op een tussenstop in Albuquerque in de staat New Mexico. Waar die strippen dus werd overgedragen aan douanebeambten. En hij had alcohol gedronken, maar niet tijdens de vlucht. Maar normaal mag je dus inderdaad met die uh, programma's van Easyjet, je mag er het vliegtuig niet in als je dronken bent. Ja. En nou zie je maar weer wat er gebeurt. Maar, maar stel je nou toch voor, hè, je wil dus van hier wil je dus, uh, naar, uh, naar uh, Azië of zo. Ja. Dat is gewoon een flinke vlucht, hè, van de ene kant naar de andere kant. En dan word je gewoon op de helft eruit gezet. <laughs> Dat is toch best wel heel erg lastig. Dat is zeker lastig. <laughs> maar heeft het ook niet, als je zeg maar zeg twee glazen hebt gedronken... en je stamt aan boord van het vliegtuig omdat je hoger gaat, dat je dan sneller dronken wordt. Dus zou daar ook nog iets mee te maken hebben? Ik heb nummer. geen idee, maar het heeft alles te maken ook met je gewicht en alles. Uh, hoe, hoe hard die aankomt en hoe vaak je drinkt. Ja. Dus nou, ja, ja. ik bedoel, als een man van 600 kilo uh, wat drinkt, uh, die merkt er volgens mij helemaal niks van. 600 kilo. Ja, ja. Nou, die heb je. Ja, die, ja, die niet, heb je. Niet ja, veel. Je hebt maar... gisteren nog eentje gedate. <laughs> 600 kilo. Jij dacht van nou, op 200 kilo zijn ze er ook van. 600 kilo zullen ze er ook vast wel zijn, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Wave machines is een nieuw beetje wat ik ontdekt heb. Het is, uh, ja, het is wel grappig, maar vooral een beetje met deze zomers temperaturen. Zo leuk. I go, I go, I go. Toezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerrit. It's impossible to be prepared. Our mm -hmm. teeth clicked together, and it made you laugh, and I would have laughed too, but I was so scared, and it Plaatjes, met is gewoon echt nieuw. Dit is gewoon echt funky, funky man gewoon. Blues, wat is het? Ja, nee, geen blues. Dit is niet soul is het, hè? Oké. Okay. Dat zegt echt uh, funky. Ja, Tuomo. Hoe heet jij? Ik heet Tuomo. Nou, goed. Kan je ook niks aan doen. Maar hij uh, funkt wel, dit. Ik vind het weer wat anders dan Tiamo. Ja, ja het is... Uh, best het is wel een beetje Italiaans, hè? Tuomo. Het uh, zijn aan het spelen geweest. En de ouders komen tot Tuomo. Dat is ook dan anders. En dat de First. En daarvoor nog een ander plaatje van Wave Machines. I go, I go, I go. Uh, let's go! Het is de zaterdagmorgen. Ja, het is altijd, ja, lijkt me toch geschrikken. Een 83-jarige bewoonster van de Haarlemse Maarten van Heemskerkstraat heeft lange tijd dood in haar woning gelegen. De agenten hebben het stofelijk overschot van mevrouw vorige week vrijdag in verre staat... Nou, of in staat van ontbinding aangetroffen. Ja, met die warmte. Met die warmte. Oh, gaat snel dan, ja. hè? Oeh, dat heb ik met die groene bak ook. Dat gaat snel. Ja. Soms binnen twee dagen... Ik wil dat niet gaan visualiseren, maar... Oh. Soms binnen twee dagen heb ik echt heel wat huisdiertjes erbij. Dan denk je van... Hé, hey, ze hebben bewegende gordijnen daar. Weet je, zo. Ja, maar goed. Ah. Het, waarschijnlijk heeft ze een maand tot anderhalf maand... heeft ze daar gelegen. Dat is wel we hard. moeten ze naar oma toe. Ja, ja, we zijn vorige maand nog geweest. Ja, waren we waren een maandje precies. over. Nou, wat dacht je van deze oma? In Groot-Brittannië blijkt dus dat er, uh, dat, dat er een stoffelijk overschot gevonden is... van een 85-jarige vrouw in een flat in Edinburgh. En die vrouw was dus al vijf jaar dood. Huh? Agenten hebben zich dus door een berg ongeopende post moeten worstelen... die zich achter haar voordeur had opgestapeld. En niemand had gemerkt dat de vrouw was verdwenen. Want haar pensioen werd gewoon automatisch overgemaakt... en de rekeningen werden automatisch betaald. En de postcode had gewoon in tien jaar tijd had hij haar maar één keer gezien. En liet weten dat ze slechts sporadisch post kreeg. En ja, daarom had hij niks door. En uh, ja, alle instanties spreken er schande van. Maar ja, als die vrouw is nooit getrouwd geweest. En ik denk ook, ja, als je niet meer werkt. En uh, ja, dan kan zo moet je sociale leven een beetje ophouden. Wat triest ook, hè? Ja, he? ik vind het wel heel triest. Heel triest, gewoon vijf jaar lang. Ja. ja. En de schotse Labour-leider Ian Grady heeft mensen opgeroepen om meer op hun buren en naasten te letten, vooral op de ouderen. En dat is gewoon ook echt zo. Het is... En wat ik ook weer zo. Maar denk... wacht nog even. Ik wil nog even terug aan het begin. Waarom werd ze nu opgemerkt? Uh, ja, er waren klachten over een lekkage. Lijken ze? Om... Maar je moet je oh, voorstellen, hè? Vijf, ze komen ja. aan de deur, niet om een bloemetje, bloemetje te geven, maar om een klacht komen ze aan de deur. Ja, ja, ja. Kijk, en zo hadden wij dus laatst uh, vorig jaar in, in Zandvoort... Of Was het dit jaar? Een actie dat iedereen alle mensen boven de 85 volgens mij een roos kregen. Oh ja. Maar we hebben gelukkig niet ergens gehad dat de deur niet open ging of zo. Oh, gelukkig. Omdat, voor hetzelfde geld vinden we er ook een paar. Maar ja, dan kan je die uh, roos altijd nog naar binnen proppen met een kaartje. Denk, Hoe, daar kom ik goed vanaf, dan hoef ik die naar binnen. En dan even zo even de briefjes kijken. Goud. Oh, uh. Goud dicht. Oh, gauw dicht laat Laten we maar even één en twee bellen van nou. Het is niet een, een onwelrikende stand. Nee. Doe maar niet. Tja. Nee, maar ja, het is gewoon het is treurig. En wat ik dan ook weer denk, van, nou, dus al die maanden is dus gewoon de, de huur of zo betaald. Dus die automatisch. Automatisch allemaal. En dan denk ik, van, ja, straks uh, wordt het allemaal weer teruggehaald. Van uh, Hoeveel geld staat er nog op de bank? Het wordt gelijk terug, uh, teruggevorderd. Want heeft ze onrechtmatig pensioen gehad vijf jaar lang. Dat geld gaat naar goed doen, want want een goed doel. Dat haar nog weten. Dat ja. geld gaat naar een doel, goed doel. Want er is natuurlijk allemaal niemand die dat toch gaat opeisen wil. Nee, nee, er is dat gewoon dat niemand is... die weet dat ze... Of misschien dat ze nu zeggen van, goh... Nou, ik denk dat als je familie bent, dat je het mooi stilhoudt. Dat je denkt van... Um, ik ga er helemaal niets over zeggen. Nee. <laughs> nee. <laughs> ik denk wel dat je je knap schuldig voelt. Het lijkt me wel. In Australië ja. blijken in 1981 opgravingen... bij opgravingen fossielen... van drie nieuwe dinosaurussoorten te zijn gevonden. Twee planteneters... en één... carnivore... Een reusachtige beest scharrel de plusminus. We moeten even rekenen. 98 miljoen jaar geleden op de aarde rond Wetenschappers van het Dinosaurus Museum in Winton. Hebben uh, Trio, Mathilde, Clancy en Banjo gedoopt. De Australiërs zijn opgetogen. De vondsten zijn gedaan in Queensland. En er zijn nog veel meer resten. Maar ze zijn nog aan het puzzelen. Kan ja. me iets meer voorstellen. Want je ziet plaatjes bij dit bericht. Wat een beest ook mega groot en ja. ze, hebben, ze hebben geen wow, idee ja. wat, wat, hoe ze er naar de buitenkant uitzagen dus ze hebben er gewoon maar weer een stukje huid omheen geplant via ja wat zal het zijn een of andere computer uh, animatie uh, ja, met een niet machine gewoon een beetje vloerbedekking eromheen half ja. idee maar uh, dan hebben wij het over vijf jaar dood poep maar uh, hoe ze, 98 miljoen jaar 98 miljoen jaar geleden en je rook, je ruikt niks meer <laughs> nee dat ja, is uh, <laughs> ja. ik wist al een tijdje geleden dat er een band was die heette Wilco altijd leuk om oh. dat te verzamelen. Maar ze hebben nu ook een nieuwe single. En die heet ook... Wilkom. Wilco. Geweldig, moet een hit dus, worden. Dus je begrijpt, het is makkelijk mee te zingen. Wilco. Ah, we gaan je naam scanderen. Are you to the I love you Our getting tough Are the roads you travel rough I love you. Ja, leuk dit. Wilco. Nou, het wordt geen grote hit, waarschijnlijk. Maar het is toch wel leuk om een plaatje van je over jezelf te hebben. Heel vaak, uh, ja, komt dat niet voor dat een band Wilco heet. En de titel ook nog eens een keer Wilco. Ze bestaan trouwens al een tijdje hoor. Ze is... vaak gewoon nooit. Zeg dat. Nooit? Ik heb ook nog nergens een band gezien die Jolande heet. Met een titelnummer: Jolande. Nee, ook niet. Nee. Een Zal... Spaans nummer. Nou, dat is uh, Maar, maar, ik maar ze de... heeten niet de band zelf. Nee, oké. Okay. Nou, Het is altijd een uh, zoektocht in het leven. Als je niks te doen hebt, kan je dat altijd nog doen. Het is uh, half negen. <laughs> Joepie. Joepie, het is half negen. Hey. Nou, lekker belangrijk. En is... wat doen we dan om half negen? Nou, het Nieuws. Berichten uit uw eigen omgeving. Ja, luister hier. Blijf alert. Wij helpen u op weg. De gemeente bereidt de verwijdering voor van een kerven die in de straat staat in de gemeentesantwoord. Deze kerven wordt hoogstwaarschijnlijk gebruikt als illegale slaapplaats. Omwonenden die hun hond uit laten zien, af en toe buitenlandse mensen zich ophouden in de omgeving van deze kerven. En de gemeente heeft de kerven bestempeld als zijnde wrak. En de handhavers van de gemeente zullen in week 28 deze kerven verwijderen. Alsjeblieft. Er worden voorbereidingen getroffen om deze caravan te verwijderen. Mm. Komt daar een heel team bij. De brandweer, de politie en ook de SWAT-team. Want wie weet zitten er nog wel gevaarlijke mensen in. Jawel. Dat zou allemaal nog kunnen natuurlijk. Nou, als we toch op, politieberichten, als we toch ons op de politieberichten storten, heb ik hier ook nog wel iets. De politie heeft zondag twee jeugdige vernielers aangehouden. Die een ruit aan de school, van de school aan de Willink laan hebben ingegooid. Ook hadden het tweetal vuurwerk in de fietstassen van een fiets die op het schoolplein stonden gegooid, waardoor tas in brand vlogen. Het was bijna uit de hand gelopen, maar de politie wist op juist moment in te grijpen. Wat een kordaat optreden. Het gaat om twee 14-jarige jongens uit Bennebroek en Haarlem. Gelukkig niet van hier. Nou, Tuig. De, ja, Dat nee, hebben wij je niet. Nee, precies. De tijdelijke bushalte op de Hoge weg is weer opgeheven. De halte was nodig omdat er werkzaamheden plaatsvonden op en rondom de plek van het busstation en sinds afgelopen week rijden zowel de 80 als de 81 weer een vertrouwde routes... met begin- en eindstation, het busstation aan de Louis-Davidstraat. Er is zelfs nog meer luxe bijgekomen, want er zijn drie houten banken geplaatst... in het kader van de bouwplannen in het louis Carré. Staat dat vervallen busgebouw op de nominatie om gesloopt te worden. Maar wanneer het exact gaat gebeuren, is nu nog niet precies te zeggen. Nee. Wij wachten af. Houten oh, banken, hier. ik vind ze zo leuk. Van sloop hout of niet? Uh, nee... Nee. Ja, dat je ik vind het zo leuk. Het is zo, zo natuurlijk sloophout. Dat is echt, is helemaal hip schijnt. Het, het is gewijsd! De politie heeft zondag in Horica aan de Zeeweg rond half twaalf twee vechtersbazen aangehouden. En het gaat om een 25-jarige man uit Alfa aan de Rijn, ook weer niet van hier. En een 32-jarige man uit Delft. Echt kan het gais niet thuis blijven. Er wordt door nog onbekende oorzaken met een ruzie gemaakt waarbij er raken klappen vielen. Het meubilair ging aan het mensen. De boel is bijna afgefikt. Oh, en net laatst heb ik erbij even zon. De politie onderzoekt precies wat de toedracht is. En er is een heel team opgezet. Een team van 20 rechercheurs ze hadden nog wat tijd over. Klopt dat? Nee, sorry. Jij ook, duidelijk. Ja. <laughs> Goed, nou, laatste bericht nog even. Op, op zondag 5 juli organiseert het IVN Zuid-Kennemerland... een natuurwandeling over het Wurmenveld en het Kraamsvlak... naar Bloemendaal aan zee en weer terug via het Duinpieperpad. Vertrek om zes uur s'avonds vanaf het spoorfietsstuntje in Zandvoort-Noord. Met, met de fiets bereikbaar via het Visserspad... en met de auto via Zandvoort-Noordeinde Watstraat. Neem eten en drinken mee. Maar het begint om zes uur. U krijgt geen diner. En, uh, maar neem ook een verrekijker mee. want Misschien ziet u wel in de verte zo'n Vicent met een jong lopen. Deelname gratis. Duur. Vier uur. Maar gelukkig uh -huh. ben je dan nog voor donker thuis. Want het is van zes tot tien. Dus. Net aan. Ja. Dus Plinkt je kan eigen eten meenemen en lekker hobbelen. Oude mensen die slechte voeten zijn, die laten we achter. We moeten door. Ja. Ja. En hoe heet het Wormenpad? Een half geld. Oh nee, het was gratis. Wat zeg je? Wormenpad, ze heet het. Het Het Wormenveld en het Kraansvlak. Het is eigenlijk uh, daar bij, uh, bij de, de sporttunnel. En dan ga je eigenlijk uh, al richting naar het noorden. En dan kom je uit bovenaan de, aan de zeeweg. Bij Bloemendaal. Okay, nou. Maar het is een leuke wandeling. Het klinkt allemaal heel spannend. Oké... Okay. Uh, um. Ja precies, Reverend and the Makers, open your window. Of heb je airco, dan zou ik alles dichtlaten. Want dan werkt het niet, hè? Dat wist je al? She goes Een leuk plaatje, Reverend and the Makers en Open Your Window. Hoe toepasselijk kan ik ze gewoon ook oh, vinden in die phonoteca van mezelf? Want ik heb een hele grote fonotheek. Nou, tegenwoordig wordt het steeds kleiner, Zit het zit allemaal op een uh, klein schijfje of op een computer uh, harddisk Zit het natuurlijk. Het is niet meer zoals vroeger hier platen, of dat je, je kasten vol met platen. Dat is afgelopen. Nou, uh, gisteren. Ja, het, het gaat nog steeds Die verstokte rokers. Die kunnen maar niet die stap maken dat ze ook moeten stoppen. Die nee. zijn maar bezig met de rechtszaken. En de kleine cafés en horka-gelegenheden uh, Die zeg maar nu personeel personeels, personeelvrij zijn. Zo moet je zeggen. Die mogen. Daar mag nu wel gerookt worden. En die hebben gewonnen. En nu denken die cafés. We kunnen nu schadeclaims gaan indienen. Dus die gaan nu weer schadeclaimers indienen. Kijk. Omdat ze namelijk ook weer verlies hebben geleden de afgelopen maanden ja maar nou, oh, ja het het zit wel wat in ja nou, logisch ja, maar ja. ja het is uh, wel vervelend allemaal get alive stop met roken ga gewoon gezond leven in plaats van je, je altijd nog bezig houden je, je, je zet je er ook helemaal in vast je bijt je er ook in vast ik, ik moet blijven roken anders is me dood ja, maar ja want dat denk je ook van, ja als ik stop dan kan ik kan ik niet meer die, uh, die oorlog voeren tegen weet je nee dat, dat, ja, dan heb je geen, geen zin in het leven meer gewoon nee dan kan dan is ik het uh, leven voorbij daar nou, lijkt het wel een ja, beetje Ja, maar dan op. moet je je kroeg stoppen. <laughs> dus ja. Je bent gelijk in werkgelegenheid. Nou, dan neem ik het mee Ja, het stimuleert niet. In ieder nee. ]val. Er is trouwens uh, weer uh, wat nieuws rondom de overleden Michael Jackson. Want het datum is bekend waarop zijn herdenkingsdienst zal zijn. Publieke afscheid staat volgens bronnen gepland... voor dinsdag aanstaande om tien uur s ochtends. Dat is uh, toch ruim anderhalve week na zijn overlijden. En uh, die dienst zal wel een aanwezigheid zijn vol, volgens de familie van Jackson... En uh, gehouden in een stapelcenter Center in downtown Los Angeles. Dus, uh, en iedereen die erheen kan, die kan dus gewoon uh, kaartjes. En die kaartjes zijn dus gratis, heb ik begrepen. Nou ja zeg. Dus ik vind het wel grappig, maar het stapelcenter. Center, een stapel is een nietje. St is een nietje of uh, ja, een nietje? Dus, dus, nee, een nietje waarmee je iets vast uh, maakt. Dus ik dus heb, heb zo al de... het Staple Center, verkopen ze uit nietjes of zo. Is denk, het, ze het vernoemde ja. de Staple Singers, die had je in de jaren zestig. Oh, die zitten altijd op elkaar, Die ja, zitten allemaal op <laughs> gewoon. Maar ja, in ieder geval, wanneer die daarna dus echt begraven gaat worden, is het nog onduidelijk. Het hangt nog af van de autopsie. Maar er zijn inmiddels al 11.000 toegangsbewijzen verspreid. En er kunnen er 20.000 in. Hij blijft dus, uh, ook nog wel een tijdje goed, dus het is ook allemaal geen punten. Hij is natuurlijk voor 80% dat plastic gemaakt. Oh, ja. Ik zag vorige week zag ik, uh, nog het, het interview met Martin Sheen, geloof ik, wat hij ooit gedaan heeft. Ja. En dan zie je ook weer een beetje hoe Michael Jackson is. Wat een gevaarlijke gek. Wat zijn we blij dat we daar... Nee, sorry, dat oh. ga ik niet zeggen. <laughs> wat, wat een randebiel ook gewoon. En ook maar stug blijven volhouden dat hij niks aan zijn gezicht gaat. Only my nose. Only my nose. Nose, not true. Nothing like that. En het ging maar door. En die Martin Sheen, die bleef ik maar herhalen op het feit: ja, maar het is toch duidelijk te zien dat je, dat je veranderd bent? Maar het is niet waar. Het ging maar door. En ik denk, nou, ik laat het los. Vraag over andere dingen. En uiteindelijk had hij het over dat hij twee cadeautjes had gekregen met Debbie Rowe En die twee cadeautjes waren dan die twee kinderen. Oh ja. Ook denk ik, maar hij heeft totaal geen normaal beeld meer van de wereld. Hij is er ja. zo van afgesneden. Dat ik denk, ja. Maar die kinderen die zijn hm. ook zo blank. Ja. Was misschien net een blanke spermacel die gebruikt. Of hij was het gewoon niet eens. Hij was vader. het niet eens geloof ik. Nee dat is ook weer het laatste uh, gerucht. En het schijnt de zuster. Die, of tenminste de, de, de behandelaarste van Michael Jackson. Die af en toe injecties gaf. Die heeft ook gezegd dat hij af en toe kwam met een soort medicijn. Wat gebruikt wordt tijdens operaties. Een soort een narcose middel. Hij zegt. En daar heb ik gehoord dat, dat je daardoor helemaal knock out gaat. Dat je heel diep gaat slapen. hij zegt ze ja. Maar soms zo diep dat je niet meer wakker wordt. Oh. Maar toch wil ik het proberen. En toen heeft hij het één keer geprobeerd en dat ging goed. En de tweede keer, dat schijnt dus een paar dagen voordat hij... Toen heeft hij haar nog gebeld. Toen heeft ze ook gezegd van... nou, Nee, daar kan ik niet achter staan als je dat gaat gebruiken. En blijkbaar heeft hij het toch wel gebruikt. Maar goed, binnenkort daaruit een waanzinnig verslag natuurlijk. 100 pagina's stellend onderzoek komt om daaruit natuurlijk. Dus dan zullen we zien... Dat hij gewoon zelfmoord gepleegd heeft. Want daar komt de wezen op neer dan. Nou ja, hij wilde gewoon elke winnaar of zo. hij wilde gewoon goed slapen en dat lukt niet helemaal. Nee, nou hij heeft nu de eeuw gerust, laten we hopen. Precies. En laten we hem niet helemaal groter maken dan hij het is. Hij het was gewoon een klein kind die uh, die ja. muziek maakte. Ja. En niet on onverdienstelijk. Absoluut, daar waren ook fijne muziek. En hele fijne muziek. We hebben mooie momenten gehad en nu hebben we het er niet meer over. Klaar. Klaar, Why man. Why je talk? Are you talking to me? Ze heeft al een nieuwe single uit. Soms worden voor voorspelbare hoe De titel van de plaat is. Uh, toepak blijft er bij de kwart voor negen. Leuk dat u het toestel heeft aanstaan. En uh, straks nog wat waterstanden die we doornemen. En temperaturen natuurlijk. Dat kan je verwachten. En het strand op Zandvoort uh, is ja, schoon, hè? Waterstanden en temperaturen. Wat is er nou gebeurd in Scheveningen? Nou? Er waren wandelaars aan het uh, wandelen. En ze vonden donderochtend iets heel bijzonders: een Krokodil. Een krokodil. Een Ik zou er toch wel even van schrikken. Maar het is een ratel dode die op het strand terecht is gekomen. Al dus een medewerker van de Stichting Dierenambulance. Ja. Vrijdag. Hij zegt al, ze kregen de melding en ze dachten eerst van. Oh, een opblaasbare krokodil ligt daar. Waar? Wow. Ah, daar gaan we nou niet ja. heen. Het dier is dus door de politie opgehaald van overgedragen de dierenopvang. En uh, ja, ze weten niet hoe die is overleden. En ze gaan ook geen sectie verrichten, want het kost gewoon heel veel geld. Maar je kan het er ook als hobby doen. Het beest gewoon uit elkaar halen. Ik weet het niet hoor. Moet het nou Best weer leuk. geld kosten? Ja, kan je heel ver komen. Ja. Maar de, de opvang maak ik daar dergelijks natuurlijk niet dagelijks mee. En uh, ja, het is wel heel apart. waar uh, ze denken ook van nou, misschien dat iemand om ons huis En uh, hij overleed thuis. En dat ze denken van nou ja, wat moeten we ermee? We leggen hem op het strand dat is Hij wil altijd begraafd worden op zee. Ja, ja, uitzicht op zee. <laughs> uitzicht. <laughs> ja. Mag ik hem, uh, waar kan ik hem ophalen? Want ik wil wel een tas ervan hebben. Ja, precies. Kan ik eigenlijk een krokodillentas aan mijn vrouw ja. geven? Oh, maar wij hadden vroeger hadden wij thuis hadden wij... Uh, uh, ook wel eens van die schilpadjes. En toen, zeiden we, toen waren we... Waren, ja, die gaan dood gewoon. Ja. Ja. En, uh, dood gewoon dood. Gaan ze. Ja. Maar, uh, Sommigen worden 200 jaar, maar die van jou ging altijd dood. Ja, van mijn broertjes hoor. Ja. Maar, die waren ook niet echt zachtzinnig. Maar toen was het zo van... Uh, Weet je wat, ze moeten ze gewoon gaan koken. En dan, uh, oh, heerlijk. En ja, nee, nee, maar dan kan je het schild bewaren. Dan heb je toch uh, Die kan je gewoon als leggen of zo. Of servettering. Waren ze al dood of dacht ja, je nou Ja, ze waren oh? al dood. Oh, Oké, okay. We hebben ook geen soep van die... Uh, nee, van, nee, nee, uh, nee. Nee, dat zagen we niet zitten. Nee. Maar stinken dat het deed. En, uh, <laughs> en ook dat het later zo die pootjes los zo. Het was wel heel naar. Ik hmm. heb er toch wel een klein beetje traumatisch gevoel bij. Ik was zelf misschien 7 of of zo. <laughs> maar die krokodil op stand was je niet van Sonny Crockett? van Miami Wise. Nou, je weet het niet. Je dat weet die samen doet. met uh, Tubbs, uh, hebben ze hier opnames gemaakt, dan zijn ze die vergeten. Oh, nou en die niet. ging de zee in. Ik weet. Hey, hé, dat is niet de juiste uh, zoutsoort. Dat is wel kan een ik niet tijdje echt... geleden natuurlijk. Hè? Maar het kan pakken. natuurlijk ook zomaar zijn, omdat, uh, omdat de temperatuur een beetje omhoog gaat, dat ze misschien toch deze kant op komen. Ja, nou, dat, uh, dat straks nog een paar aanspoelen. En uh, dat ene meisje, dat vermist was in Portugal. Door een krokodil gepakt. Ja, dat zou allemaal zo kunnen. Ja, nee, uh, ik, ja, ik had laatst ook... Op zo'n op, opblaasbare krokodil had ik laatst ook uh, gekocht op een uh, rommarkt. natuurlijk, uh, wij leven in Omnin met de buren. Ja. Algemeen bekend bij ons in de buurt. Oh, die leven in Omnin met de buren. Dus die hadden... We hadden een krokodil gekocht. En weet je wel, net zoals Sonny Crackert zegt... Leg je die krokodil op het uh, balkon. Weet je, als je dan uh, vanuit uh, zijn raam naar beneden... kijkt, dat is een krokodil... Ga ik en niks en die naar En ze... blazen ook, hè, geloof ik. hè? Ja, maar uiteindelijk. Uh, ja, Woeie, woe weder die. Woe die. Waaide. Waaide, sorry. Ja. Van het balkon af en toen was het duidelijk dat het een opblaasbak-krokodil was. Jammer. Wauw. <laughs> wow. Wauw, ja, Spanend dat zijn ik. Een sp spannend ja. verhaal. Ik had er wat muziek onder moeten zetten, had misschien gescheeld. Had misschien, wat, was dat wat meer aangekleed geweest. Um, nog meer. Oh ja, de vermeende stenen zijn gearresteerd... met adem van een 21-jarige man uit Son... en een 17-jarige meisje uit Geldrop. Lijkt de politie alsnog... Een doorbraak bereikt te hebben in de beruchte stenen zaak uit 2007. In dat jaar kregen meerdere automobilisten in zon een zware steen door een ruit gegooid vanuit een tegemoetkomende auto. Een 72-jarige vrouw kwam erbij om het leven zelfs. Maar 75-jarige echtnood raakte invalide. En verschillende andere automobilisten raakten ook gewond. Het drama maakte twee jaar geleden veel emoties los in de regio. En de politie zit alles palles op om deze geruchtmakende zaak op te lossen. Wat een rare hobby, 17 en 21 jaar. Dan denk je nou, de beter gewoon een beetje bij. Een beetje bij verstand. Zinnen, gewoon, ja. Dan ga je met stenen gooien en dat je denkt nou één keer, maar echt regelmatig gewoon. Is zielig. Ja. ja is Get ook. alive. Maar gelukkig, ze zijn opgepakt en. Uh, en de doodstraf volgt, hè? Zoiets. <laughs> laten we er dan maar zo hopen. Klink jij wel? Van nou, we zullen ze leren. Nou ja, ik weet, we moeten die kant wel op. Want ik las afgelopen week ook weer in de krant dat een politieman zag bij een horkagelegenheid in schorrel, daar kom ik nog wel eens, zag, zag een, hij uh, een man een fietspak en die gooide richting de raam de, uh, tegen een raam aan. En toen ging de politie ingrijpen. Maar de man die was zo sterk, die pakte die agenten zo beet. Nou, die gooide het... ze ook door het raam. Even. Ja, die begon er ook mee te, mee te slepen. Andere agenten bij die lukte het ook niet. En voor het je weet stonden er heel veel mensen omheen en die gingen zich er allemaal mee bemoeien. Grijp hem! Grijp hem, dat gaat niet goed. En, en uiteindelijk moesten. ze nou helpen? Ja, nee, juist niet. Ze gingen de politie tegenwerken. Oh. En uiteindelijk moesten er echt vier, vijf politiemensen bijkomen om de boel te redden. Zo. En dan denk ik mezelf van: oké. Okay, wij als omstanders doen het dus fout. Maar hoe komt het dat wij dat altijd altijd fout doen? Dat kan toch niet altijd alleen aan, aan ons liggen? Dat wij verkeerd reageren op de politie. Dat, dat moet toch ook eigenlijk een beetje aan de politie liggen bijna vier. Er moet die een verandering plaatsvinden? Ligt of, gewoon door de drank. De drank, en dan ik. krijg je massa-hysterie. Het idee van ik zij tegen niet. ons. Ik weet het niet wat het is. Ja. Op een of andere manier, de politie roept al... We moeten respect krijgen van jullie. Maar ja op een of andere manier komt dat niet meer. En dan denk ik van... Het is een verloren zaak. Het dat is een verloren dat. zaak. Ja. Het moet anders. Ander uniform misschien. Dat we het niet herkennen dat het politie is. Rood. Of er moet eerder geschoten worden. Er moet, ja. er moet ja, veel fanatieker opgetreden worden. En de politie moet niet lopen... Zeuren dat ze af en toe uitgescholden worden. Want dat is ook zoiets van: Jezus, gaan ze daar ook weer uh, een klacht voor indienen dat ze uitgescholden zijn? Zijn het een stelletje mietjes? Want dat denken de meeste mensen, mensen. Die denken van: Ze zijn toch agenten? Die kunnen toch gaan tegen een stootje? Ja. Dat moet ook zo kunnen, eigenlijk. Ja, maar respect moet je inderdaad afdwingen. Maar het was vroeger zo: van als jij een grote mond had tegen een agent, kreeg je gelijk een bon overheen. Ja, maar nu gaan ze een aanklacht indienen. Die agenten. Ja, die agenten. Een klacht ja. in de, Of de denkt, dat moet allemaal ook ze in naar buiten komen. Ze er gewoon komen. ook een bon overheen. Van de minachting van de, van, van de agent. of Van het Hof. He, straks in de rechtbank. Ja. Of ze pakken gewoon die knuppel. Ja. En ze geven gewoon een lel op je hoofd. Houd je gezicht, man. Wil je er nog een? Hier. Ja. We durven, in Spanje durven ze dat niet. Nee. tegen de agenten te zeggen. Je denkt dat je naar uit kan schelden? Hier, nog eentje. En dan nee. een aanklacht. Ah, ik sta boven de wet. Ik maak het wel uit of ik jou slaaf of niet. Ik ga het niet schrijven. Zo moet het. Zo moet het. van ZFM. ZFM's antwoord. antwoord. 106.9 FM. ZFM. Don't let a good night's fun. Come to an early end. Let's have a cocaine brunch. I really should stay. And she kicks her heels off. to so change her mind.